Door al met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen lijkt in België de conservatieve partij N-VA van Bart de Wever de grootste te worden met 25% van de stemmen. Nu de helft van de stem is geteld lijkt Vlaams Bolang de tweede partij te worden met zo'n 22%. De liberale Open VLD van premier De Croo wordt gehalveerd. In Wallonië gaat juist de radicaal linkse partij PTB aan kop met een kwart van de stemmen. In Duitsland haalt de sociaaldemocratische SPD van Bondskanselier Scholz maar 14% van de stemmen. De conservatieven van CDU en CSU worden met bijna 30% de grootste in Duitsland. Gevolgd door de rechtsradicale AfD met 16,5%. De Duitse Groenen vallen terug van 20 naar 12%. De liberale FDP-verlieslicht staat op 5%. In Oostenrijk is de rechtsradicale FPÖ de grootste partij geworden... met 27 tot 30 procent van de stemmen. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Dat heeft hij vanavond bekendgemaakt op een persconferentie. Gantz dreigde vorige maand uit het oorlogskabinet te stappen... als premier Netanyahu niet met een plan zou komen... voor het naoorlogse bestuur van de Gaza-strook. Dat plan kwam er niet. Voor het oorlogskabinet werd gevormd zat Gans in de oppositie. Zijn partij doet het op dit moment beter in de peilingen dan die van Netanyahu. Het tennistoernooi van Roland Garros is bij de mannen gewonnen door Carlos Alcaraz. De 21-jarige Spanjaard versloeg de Duitser Alexander Sverev in Parijs in vijf sets. Voor Alcaraz is het zijn derde Grand Slam titel. Twee jaar geleden won hij de US Open en vorig jaar Wimbledon. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen. Morgen overdag vanuit het westen veel regen, vooral in het noorden. Het gaat dan ook flink waaien, met mogelijk zware windstoten. Het wordt morgen ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1597. Ja. Uh, mijn naam is Berno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Uh, geen nieuwe werken vanavond, dat is een beetje vreemd. Maar ja, uh, in een weekje tijd kwam er uh, niks binnen. Dat kan gebeuren, volgende week zal het wel anders zijn. Maar goed, we zijn een beetje aan het afbouwen. En daarom uh, beginnen we vanavond met The Rituals of Passion van Byron Metcalf. Weer met een prachtig album heeft hij gemaakt... Daarna Serena en Gabriel met Savronsky. En natuurlijk de prachtige, wederom ook prachtige, album Time Traveler van 2002. En dat is vader, moeder en dochter. Ja, dat er allerlei misverstanden ontstaan. Eens even kijken naar Trek, Trek, Trek, Trek 6. Dan gaan we terug in de tijd 2018. En dan hebben we mensen die... Ja, een bijzonder trekje, heel kort, van Iguela In het Spaans. En dat is ja, dat gezongen. Dat komt toch al niet vaak voor in dit programma. Maar een heel ja, minder dan twee minuten. Ook tegen de regels, maar goed. En een mevrouw met, ach, toch, met ja, niet zoals dit, een beetje natuurgeluiden. En dan het mooie Spaanse taal. En vertelt zijn verhaaltje. David Arkestone met Colors of the Ambient Sky. En we sluiten af met The Story of Ghosts. Van Fiona Joy Hawkins. Een mevrouw uit uh, Even kijken. Australië met The White Light. Peaceful daar kan je dit programma terugvinden met de playlist. Ik wens je heel veel luisterplezier. Jennifer DeFrain, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdefrain.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand. Fuente Serena, ¿quién te lag pañuelo. Primavera ya floreció Arroyo claro fuente serena ¿Quién te lava el pañuelo